In het grote bos staan hier en daar kleine bankjes, zo goed verstopt dat de mensen er eigenlijk altijd overheen kijken en er zelden of nooit één ontdekt wordt. Dat zijn boskabouterbankjes. Paulus heeft ze zelf gemaakt, precies op maat. Hij gebruikt ze vaak, want boskabouters vinden het heerlijk om zomaar op een bankje te zitten en een beetje te mijmeren. Maar dan moet het wel lekker weer zijn natuurlijk. Des te merkwaardiger is het dat Paulus nu midden in de winter ook op zo'n bankje gaat zitten en zegt, Vooruit, Paulus, mijmeren! Wonderlijk, hè? om zoiets tegen jezelf te zeggen. Er komt er ook niet veel van dat mijmeren terecht. Paulus zit wel op dat bankje, maar hij is erg onrustig. Hij schuift heen en weer, wipt met zijn tenen, vriemelt met zijn handjes en luistert intussen met beide oortjes naar een zielige piep dat vanuit zijn eigen kabouterboom tot hem doordringt. Doe nou, Paulus, let er nou niet op. Doe nou net of je dat gepiep helemaal niet hoort. Ze heeft het aan zichzelf te danken dat ze er zo raar aan toe is. Ze verdient niet dat er nog iemand naar haar omkijkt. Dat dan nou maar veilig opgesloten zitten, dat is het beste. Je ja, moet nou niet langer luisteren, mijmeren moet je. Ach, Polis. Oh, wie is daar? Hoe oh, ben jij het, Wipper? Hoe is het met Moelambasje en haar konijnenhoest? Dankjewel, heel goed hoor. Het bosbessendrankje heeft uitstekend geholpen. Maar vertel eens, wat doe jij hier? Ik mijmer, Wipper. Ja, dat wil zeggen. Ik probeer te mijmeren, maar het wil niet zo best lukken, hè? Nee, dat is wel aan je te zien. Is er wat? Is niks Oh, is er niks? Maar Paulus, wat biedt er dan toch zo'n dag in zijn jouw boom? Dat, uh, Wipper, dat is eucalypta. Eucalypta? heks. Wel, uh, eucalypta, maar een heks is ze niet. Op dit moment is ze een schildpad. Oh, wat leuk zeg. Daar moet je me nou toch wel alles over vertellen, hè? Paulus knikt een beetje verlegen en doet Wipper het verhaal van de drank. Toen dat hele avontuur plaatsvond, zat Wipper bij Woedebasje diep onder de grond. Vandaar dat de konijnen er nog niets over gehoord hadden. Wipper luistert nu vol aandacht naar die malle geschiedenis en hij begint steeds vrolijker te kijken. Hij wrijft zich in zijn voorpootjes en als Paulus hem alles verteld heeft, maakt hij een paar verheugde sprongen, holt een rondje en gaat dan weer vlak voor Paulus zitten. O, oh, Paulus, wat een heerlijk nieuws is dat. Het beste dat ik in tijden gehoord heb. Ik mag je wel feliciteren, hè, want van die heks zal jij voorlopig geen last meer hebben. Uh, uh, nee, uh, nee. Je kijk je nou, betunkeld. Heb ik geen gelijk? Natuurlijk wel. Zolang die heks een schildpad is, ben ik zo veilig als een vogeltje. Dat is waar, maar, eh, uh, dat, dat gepiep hè, daar kan ik niet zo goed tegen. Oh, is het dat? Nou, dan hoef je me verder niks meer te zeggen. Dat snap ik het wel. Je hebt natuurlijk alweer meegemaakt. Oh, een beetje wel. Oh, wat dom is dat? Wat verschrikkelijk dom. Ja, ik weet het, Lippert. Heb je al bedacht hoe boos, hoe, hoe we Salomo zullen zijn, als ze ervan horen? Hoe oh, hou maar op, Lippen, daar zit ik jou steeds aan te denken. Maar dat gebied, hè, dat, dat is zo zielig. Ja, ja, dat is weer het oude liedje. Paulus wil weer helpen, en dat praat niemand meer op zijn hoofd. Gelijk heb je. Zo is het. Jij begrijpt het tenminste, Wipper. Ik ga nou meteen naar mijn boom. Paulus springt op en verdwijnt op een holletje. Wipper zit hem nog een ogenblik kopschuddend na te kijken. Dan strijkt hij nog even over zijn lange konijnenoren en springt dan weg, nog wat namompelend over boskabouters die verschrikkelijk eigenwijs zijn en nooit naar goede raad willen luisteren. En Wipper heeft wel gelijk. Natuurlijk zou het veel verstandiger van Paulus zijn als hij Eucalypta een schildpad liet blijven. Als hij zijn boom binnenkomt, houdt de schildpad dadelijk op met piepen. Het beest schommelt op onhandige poten naar Paulus toe en kijkt hem aan met hoopvol smekende schildpaddenoogtjes. Ja, ja, ja, ja stil nou maar. Ik heb mijn besluit genomen. Ik kan het niet langer aanhoren, dat gebied van jou. Ze zullen me allemaal wel heel erg dom vinden, maar dat moet dan maar. Ik ga toch weer een heks van jou maken. Maar je moet me wel beloven dat je voortaan een brave hek zult zijn, hè. Zonder lelijke streken en zonder geniepige plannetjes. Beloof je dat? Mooi zo. Nou, dat is dan afgesproken. Dan moet je nou in die hoek van de kamer gaan zitten. En steek je kop maar onder de kast, want je mag niet kijken waar ik mijn levenswater vandaan haal. Pas op pas op, kijk hoor. Ziezo! al! eigenlijk is het doodzonde om weer wat van de kostbare levenswater aan jou op te offeren, maar het is de vlugste manier om van jou weer een heks te maken, hè. Steek je kop maar uit, zo ja, en dan laat ik nou twee druppeltjes op je kop vallen. Alsjeblieft. Het levenswater helpt direct. De schildpad groeit zien de rogen. De schildpaddenpoten worden langer en langer. De kop krijgt menselijke trekken. Er groeien lange zwarte heksenharen op de kale kruin. De hele verandering gaat zo snel in zijn werk, dat het haast niet te volgen is. Nog eventjes, en dan... Ach, gelukkig, ik ben mezelf weer. Ja hoor, het is goed me daar. Oh, lieve beste policy, je moest eens weten hoe heerlijk het is om niet meer klem te zitten in zo'n benauwd schildpadden schild. Ja, dat zal wel. Ik wil het graag geloven. En ik ben je zo dankbaar, Paulusie. Nooit zal ik dit vergeten. Je bent heel goed voor mij geweest. Veel te goed, ja. <lacht> ik kan het echt niet verdienen. Dat geef ik toe. Ga dan maar niet huilen, Eucalyptad. Dat is echt niet nodig. We zullen er verder niet meer over praten. Nou, vertel me wel wat ik nou voor je doen kan, Paulusie. Want je snapt wel dat ik bedankbaarheid nou ook graag bewijzen wil. Wat je voor me doen kunt, ik zou het niet weten. Of, of ja, toch? Ga maar zo gauw mogelijk terug naar je eigen hutje. Ik voel me nooit zo veilig als je dicht bij me bent. Goed, goed, dat komt in orde. Ik zal je niet langer tot last zijn. Maar je moet wel op je gemak bedenken wat je nou een stoel graag zou willen hebben. Want ik wil je toch best, best een plezier doen. Ik heb heus niks nodig, hè. Ga nou maar liever, want voor het ogenblik doe je daar het meeste plezier mee. Uitstekend, ik vertrek al... Denk er nog maar eens over na. Misschien schiet je toch nog wel iets te binnen. Ik kom nog wel een keertje horen. Dag, Huh? Die is weg. En wat voel ik me nou opgelucht? Alle mensen, wat scheelt dat? Ik ben minstens zo blij als Eucalyptus zelf. Ja, tenslotte ben ik een bosgebouwter en geen Sibir. En die schildpad, die werkte wel op mijn zenuwen hoor. En kijk eens wat een robot ze gemaakt heeft. Ik mag hier wel eens flink aan het vegen slaan. En dat doet Paulus dan ook. Eerst veegt hij met de bezem de vloer aan. En vervolgens haalt hij een emmer en een weil. En boemt zijn hele kamertje. Met de ragenbol haalt hij spinnenwebben weg. En met de stofdoek stopt hij de meubeltjes af. Dan gaat hij afwassen. Eerst de vuile bordjes en kopjes en schoteltjes. En dan de schone bordjes en kopjes en schoteltjes. Eigenlijk is dat wel een beetje raar. Het lijkt wel of Paulus werk zoekt. Hij doet geweldig opgewekt. Hij fluit en zingt het hoogste lied. Maar als je goed kijkt kan je toch wel een zorgelijke trek op zijn gezichtje ontdekken. Paulus probeert wel erg vrolijk te doen, maar er zit hem vast nog iets dwars. Zenuwachtig kijkt hij af en toe op de klok en naar de deur, en het komt me voor dat hij ergens tegenop ziet. Oh, ja, zo is het ook. Ik zie ergens verschrikkelijk tegenop. Ieder ogenblik kunnen Oogoboru en Salomo op bezoek komen. En wanneer die erachter komen dat ik mijn kalip weer vrij heb gelaten, dan, dan zal dat wat zwaaien... Hoe red ik me eruit? Ik doe al mijn uiterste best om een oudvrucht te verzinnen, maar het wil niet lukken. Ik zou echt niet weten. Oh, oh, oh, oh, daar heb je het al. Daar zie ik ze aankomen. Oe, boeroe, allemaal, allebei. Met feestgezichten. N nou zullen we het hebben. Liever, help, o, hoe moet dat gaan? Ja, ja, ik kom er al aan. Ik maak de deur wel open. O, een ogenblik nog. Eventjes diep ademhalen... Zie je dat? Dat is de bittere bof. Ik kan het nog even uitstellen. De volgende keer, hoor het, niet eerder. <tieden>